Uur. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Zwaag in Friesland heeft een automobilist gisteravond een groep voetgangers aangereden. Eén voetganger is omgekomen en vier raakten er gewond, van wie één ernstig. De automobilist is aangehouden, de oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. Er is in Hornsterzwaag vandaag een oldtimer festival, er worden duizenden mensen verwacht. Verschillende mensen overnachten al op het terrein waar ook het ongeluk was. De politie kan nog niet zeggen over de identiteit van de slachtoffers. De machinist van de trein die dinsdag in Philadelphia ontspoorde... heeft vlak voor het ongeluk nog wel geremd, zeggen onderzoekers. Ze bevestigen ook de vermoedens dat de trein veel te hard reed. De trein reed 160 km per uur, waar 80 was toegestaan. Bij het ongeluk vielen zeven doden en raakten meer dan 200 mensen gewond. Volgens de Amerikaanse media is de bestuurder van de ramptrein 32 jaar oud... en hij werkte vier jaar als machinist. Zeker 15 mijnwerkers zitten vast in een ingestorte goudmijn in Colombia. De mijn is ondergelopen met water. Een aantal mijnwerkers lukten het om op tijd te ontsnappen. Reddingswerkers proberen nu de opgesloten mijnwerkers te bereiken. Het is niet duidelijk waardoor de mijn in de noordwestelijke provincie Caldas instortte en overstroomde. Autoriteiten noemen een stroomstoring boringen of een explosie in de mijn als mogelijke oorzaken. Bij de bestorming van een hotel in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn zeker vijf doden gevallen onder wie een Amerikaan en twee Indiërs. Tientallen mensen werden urenlang gegijzeld. Gewapende mannen bestormden gisteravond het Park Palace Hotel waar op dat moment een feest werd gehouden. Volgens NBC News zijn de drie daders gedood. Een Afghaanse journalist meldde eerder dat een Nederlander gewond is geraakt. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dat niet bevestigd. Het weer in het noorden begint de dag bewolkt, in het zuiden juist zonnig... al is daar aan het eind van de middag kans op regen. Het wordt vandaag maximaal 18 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist... is voor u de zorg voor uw ogen.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 U hoorde Never Comes the Day van de Moody Blues... maar hij is dan toch nog gekomen. Toch de dag. De dag waarop wij weer u verblijden met een uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Vanuit een windstil um, en gastvrij en koffierijk hoogland. De techniek is in handen van Thomas de Jong. De redactie was Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... met de eindredactie Gerry Rutte. De koffie wordt verzorgd door Yvonne Roosendaal. Naast mij zit voor de presentatie Arie Koper. Goedemorgen Goedem, Arie. Goedemorgen Henny. We mogen weer zijn in deze stormachtige zaterdagochtend. Ja, en we hebben ook weer een aantal gasten. En uh, nou, het wordt weer een leuk programma. Ja, gaan, gaan we krijgen. We gaan, we gaan beginnen. De zomerexpositie in de sint a kerk en de stand van zaken... die wordt verteld door Marina Wassenaar. Gevolgd door 70 jaar bevrijding. Dan gaat Engels Schotlo het een en ander vertellen... over de Bunkergroep... die nog steeds operationeel is in Zandvoort. En de vervolgen daarop. Dan komt de serie, in de serie Nieuwe Ondernemers... de Beauty Beach Club Zandvoort... van Manon op Dam. Ja, en dan het tweede uur. Dus na het nieuws... hebben wij Willem Paap met... Onze vraag, hoe gaat het met Sociaal Zandvoort... en waarschijnlijk andere vragen voor hem? Stand van zaken van de vereniging Bedrijventerrein Zandvoort... met Hans Hogendoorn en wij sluiten af met... Yes in Zandvoort, en dat is dan de laatste van dit seizoen. Uh, daar had, gaat Hans Rijmers het een en ander over vertellen. Oké, okay, Marina Wassenaar. Welkom, de zomerexpositie. Ja, het gaat uh, gebeuren bijna, hè? Ja, goedemorgen. Ja, We zijn bijna zover... En het is ook nu deze week, de laatste week, dat iemand nog op kan geven dat hij mee wil doen. Dat hebben we al heel vaak gezegd, maar iedere keer dan uh, bedenken ze toch dat ze ja of nee mee willen doen. Dus ik ben bij een aantal mensen al geweest en die hadden hele mooie werken bovendien. Moest je ze overhalen bedoel je? Nee, die nee? hadden zich al opgegeven okay. en het waren vier nieuwe mensen. Dat was ook heel leuk waarvan één, die woonde eerst in Weesp... en die heeft daar ook in zo'n soort commissie of zo gezeten. En wij hebben mensen nodig. Nou, je voelt hem al. Dus <laughs> ik wil wel, als die jongen straks zijn spullen heeft gebracht... want ik ben er geweest, vragen of die in onze commissie wil gaan komen. Luistert die, denk je, nu? Ik. Dat hoop ik. Want anders is het nog een verrassing voor hem, die vraag? Ja, nou... Hij houdt wel van verrassingen, geloof ik, wat ik zo heb kunnen aanvoelen. Spannend. <laughs> gezin met drie kinderen en een hele leuke hond. Dus ik denk dat het wel goed komt. Oké. Okay. Maar in ieder geval, um, wij hebben ze geprobeerd duidelijk te maken via een korte brief... Uh, dat het 4 juli opening is, om half drie. En dan zal Marco Termes werd een gedicht door hem zelf geschreven op dit thema. Oorlog, vrede en vrijheid. En ja, ook de mate van de werken. We hebben schotten. En daar kunnen nou niet dingen op van weet ik hoe groot. Dus 44 bij of 45 bij 45. Of 1 keer 90. En niet natuurlijk 2 meter bij 2 meter. Dat kunnen we gewoon niet plaatsen. Die kerk is wel groot. Maar we hebben gewoon geen muren genoeg. Heb je het gevoel dat dat, uh, dat formaat ook een aantal kunstenaars beperkt? Of zeg je dat valt niet wel mee? Niet echt. Niet echt. Nee, want de meeste mensen die willen die kleine dingen toch wel maken. We hebben ook wel eens gehad uh, dat het nog kleiner was. Ook erg mooi. Dus nee, dat beperkt niet echt. Maar er zijn natuurlijk altijd mensen die willen pff, zoiets enorms. En uh, vier meter of zo. Maar ja, ik dat heb... geeft natuurlijk, voor de, de kerk gezien, de grootte van de ruimte. Is het best wel interessant om daar zo over na te denken, denk ik. Ja, ja maar ze... het kan echt niet. Maar Waar moet je het hangen? En Je hoeft het niet te hangen. Je kunt het ook uh, neerzetten op Ja, op staalde... ezels. Maar dan, we hebben die twee gangen. Dus als je binnenkomt, ja. rechtsom. En dan de linkergang. Hmm. Maar daar staan natuurlijk al wat dingen. En daar staan natuurlijk ook tafels met beelden. Want we hebben dit jaar gelukkig een aantal beeldjes... die we ook kunnen neerzetten. En die ook met het thema te maken hebben. Wat maar is het thema eigenlijk? Oorlog. oorlog. Oorlog en. Uh, ja, Vri vrijheid ja. en vrede. Ja, ja, omdat het 70 jaar is. Dat klopt. Dus dat hebben we expres daardoor genomen. Want normaal dan zeggen we ja, voor mij part, oorlog. Uh, of uh, geloof, hoop en liefde. Mm -hmm. Maar we hebben dit nu gepakt. Gewoon omdat het 70 jaar geleden bevrijding is geweest. En dan uh, kun je daarop door spelen. En ik ben dus bij een paar mensen geweest. Twee mensen hadden er nog niks aan gedaan. Ik denk ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Want wij gaan 12 uur met vakantie dus dan moet je naar de Helsandbergen ja want die pakt het dan over als ik weg ben Oh ja, gut, moest dat. Dus dat hou je natuurlijk altijd. Ik zeg ja, dat moest. Kijk maar in je brief. Daar staat het in. En nu is het einde opgave. Nu is het klaar. Een voldoende die, aanmelding. Ja, maar die mensen zijn opgegeven. Dus ik heb daar een hele mooie lijst van. En die is door Ton Timmermans alfabet gemaakt. Prachtig. Daar ben ik heel blij mee. Het zijn er een heleboel als ik het zo zie. Het zijn er 18. Dat bedoel ik. Ja. Want uh, jullie commissie bestaat uit behalve jij nog Nel. Begrijp ik En dan Harold. Kopmels en Ton Timmermans en bestond uit nog en Willemien Mettes, maar ja, die is nu ziek, dus die komt wel weer, maar voorlopig even niet. En Annie Gebe was erbij, maar die kan het niet meer doen. Dus ja, we missen toch momenteel twee mensen. Ja. En misschien dat willen. Daar je oproep. Ja, dus ik wil dolgraag toch nog okay. eigenlijk twee mensen erbij. Dan heb je iets meer ruimte. Want Nel die is geopereerd aan twee knieën, gaat goed. Maar die revalidatie, dat duurt natuurlijk nog. Ja. ja. <coughs> Als je, je hebt heel veel werken al gezien, neem ik aan. Um, wat is je indruk? Ik denk dat het niveau weer hoger is dan verleden jaar. En dat is leuk, want dat is elk jaar zo. Elk jaar heb je toch weer andere dingen. En je hebt soms andere mensen die meedoen. Zoals nu dit jaar hebben we vier andere, tussen haakjes, nieuwe mensen, kunstenaars, ja. die meededen. En eentje die mailde mij en die zei, wil je alsjeblieft komen kijken? Want het is de eerste keer dat ik meedoe. en ik ben zo bang dat ik het niet goed doe. Nou, ik kwam daar. Ik <kliek> was meteen verkocht. Ik zei, joh, wat fantastisch. Je had alle werken wel neer willen hangen. Bij wijze van spreken is ja, ja, dus dat ja. dat gekund. Dus toen zei ze ook, ik heb er nog twee of drie. Ik zei, nou, kom dan maar drie. Waarschijnlijk mag je er dan twee ophangen. Is dat het maximum? Min of nou, niet, wij je? zeggen twee. Maar kijk, als iets extra klein is, of een ander heeft minder... en het kan, hm. dan gaan we overstag. En dan worden het al drie. Is het niet een, een, een, een toch wat um, moeilijk thema in de zin, ja, je kunt er natuurlijk alle kanten mee op, hè, maar ik kan me toch zo voorstellen dat er een aantal mensen zijn, welke kant wil ik op in de kunst? Ieder jaar, wat we ook verzinnen voor thema, ja, zucht iedereen <gacht> moeilijk. Dus ik ben daar immuun voor, ik reageer daar niet meer op en ik zeg alleen, ga het proberen. En ieder jaar komen er fantastische dingen uit. Hard hoor, Marina, ben je. Hè? Ik ben nuchter. <laughs> het is een soort kruisbestuiving, denk ik, van de mensen. Want ze zien van elkaar, ja. ze leren ook. van elkaar. Ze doen inspiratie ja. op. Ja, dus ook. Ik denk dat het maar Nee, Nee, het is echt heel, heel wonderlijk, hoor. Wat je dan per jaar weer hebt gehad. En... Um, Ieder jaar hoor ik die zucht van o oh hemel. En ieder jaar komen er echt schitterende dingen uit. Ik had iemand en die zei ik ben nu voor het eerst pas gaan schilderen. En die verkocht meteen dat werkje. Ik bedoel voor het eerst gaan schilderen met ja. het oog op deze tentoonstelling. Ja. Ik doe mee, ja. ik ga wat maken en dit is het begin, ja. begin van een carrière. Ja. Wat leuk. En meteen 25 euro verkocht. Ja. Want dat kan dus ook, hè. Ze kunnen zeggen, nou, ik wil het graag verkopen. Ik heb één, daar ben ik geweest met die beeldjes onder andere. En die, haar echtgenoot, die zegt, uh, niets meer hier neerzetten, eerst weg. Dus ik zeg tegen haar, laat het verkopen. Tenzij ja. je er erg aan gehecht bent. Dus dan moeten ze gewoon even met een briefje erbij. En dat maakt Nel dan netjes. Ja, dus van, dat, is ook, uh, dat mag dus ook. Ja, je mag dus het ook verkopen. Ja, en te dan, koop, dan kun je niet opvangen op dan, dan daarna. Wat zeg je? Kun je hem dan weer een nieuwe ophangen daarna? Of nee, nee, nee. Het blijft hangen tot het, de tot de... het eind. Ja. En um, dan wordt het natuurlijk achterop dat schilderij. wordt even aangegeven verkocht voor Pietje of zoiets. Ja. Uh, aan de van zoveel. En dan blijft het tot en met die 4 juli hangen. Ah. En daarna, dan mag degene die dat gekocht heeft. het zelf komen halen. Mm. Ik meen dat dat 4 september is of zo. dat iedereen het weer terug komt halen. En dan mag dat mee naar degene die het gekocht heeft. Heeft. Ja, want de tentoonstelling duurt tot? Die duurt 29 augustus. augustus. En, dan en dan hebben we meteen die ecumenische dienst. En dat is altijd heel leuk, want dan pakken de voorgangers toch werken uit die uh, tentoonstelling. Mm -hmm. Waar ze het over gaan hebben. Dus dat is niet echt een uh, preek, maar meer een soort terugkomen op die de thema's. stukken die daar dan hangen. Ja. Ja. En, en dat... wanneer kunnen de mensen de, de tentoonstelling bezoeken? Want het is, het is niet 24 uh, uur per nee. dag opend. Nee, nee, nee. nee, nee. Het is uh, zaterdag, dus in juli. Vanaf die 4 juli. Ja. Elke zaterdag. Van... Um, Twee tot vijf. Elke zaterdag van twee. Twee vijf. tot vijf. En er is ook altijd iemand bij. Dus het is ja. nooit zo dat die dingen daar los of uh, eenzaam staan of hangen. Nee. Iedereen is daar. Twee maar twee mensen zijn daarbij. Heel goed. En die, die bewaken dus het spul. Houden toezicht. Ja, ja. Want dat moet dus wel. Ja. ja. ja. Ah, het zal niet zo vaart lopen. Want ik denk niet dat er ooit wat gebeurd is. Nog niet gelukkig. Nee, nee. En de verzekering is ook voor die mensen zelf. En dat hebben we expres gedaan. Want als wij vanuit de kerk dat hele zaakje moeten gaan verzekeren, dat kost goud. Ja. En je weet ook niet hoe, hoe je iets moet verzekeren, nee, want bedoeld. het ene is natuurlijk heel dierbaar emotioneel gezien ja. en het andere is heel dierbaar, is verf. Ja, <laughs> dus, nee, uh, ja. verf is niet goedkoop. <laughs> dat is heel lastig, ja. dus we hebben dat. maar dat, dat, dat, dat valt goed hoor, dat de mensen die... Uh, Oké. Okay. Nou, wij weten denk ik weer genoeg. De oproep is gedaan. Wij hopen ja. ook dat het, um, uh, dat het werkt, Marina. Dat hoop ik ook. En uh, we wensen jullie heel veel succes. En vooral ja, een dankjewel. hele mooie tentoonstelling. Ja. En uh, we horen het graag wel weer tot de volgende keer hoe dat allemaal afgelopen is. Ach ja, ik ben abonnee hier langzamerhand, hè. Ja, vaste kracht. Hè? Vaste, vaste, vaste, vaste ja, ja, ja, ja, ja. Nee, we okay. hebben dus zaterdag ook echt twee mensen die dan steeds ingedeeld zijn. Ja. Helemaal goed. Dus... Dankjewel. Ja, Wij uh, sluiten af met uh, Wij zullen doorgaan van ja. Ramses <laughs> Shafi. Er zijn een doel gaan, telkens als we stilstaan. Hallo zijn... We zullen doorgaan. Dat is wel heel toepasselijk, natuurlijk nog iets toepasselijk. Er is een engel aangeschoven vanmorgen. Ja. En daar houden we wel van. Maar deze is Engels scholtenloop En hij gaat iets vertellen over um, de bunkers, de Duitse bunkers die nog steeds op ontdekking wachten over het verschil van Zandvoort en Haarlem en... Afijn, blijft u maar luisteren, het wordt mateloos interessant. Ja, zeker 70 jaar na de bevrijding. Al die jaren liggen die dingen nog steeds onder het zand. En er gebeurt maar niets mee. Van dan in Zuid-Holland, er zijn projecten. Heb ik begrepen, dat is een bunkermuseum. In de Muiden is een een bunkermuseum. En Zandvoort zit het in dit rijtje door afwezigheid. Ja. Engel, wat kun je daarover vertellen? Nou ja, Zandvoort is uh, helaas natuurlijk de, de grote afwezige qua bunkermuseums. Bijna elke kustplaats in Nederland heeft bijna een bunkermuseum. We denken even aan uh, Muiden, we denken aan uh, Noordwijk. En komt dat omdat hier haast geen bunkers zijn? Nou, er zijn hier uh, heel erg veel bunkers. eigenlijk uh, is Zandvoort uh, de meest complete bunkerstelling van Nederland. Nederland. Er zijn nog nooit zoveel complete bunkers hier in, in, in Zandvoort... dan de rest in Nederland. Dus maar, daar ligt het niet aan. Maar waarom dan geen museum? Uh, nou, er is ja, ja, eigenlijk twee redenen voor eigenlijk. Uh, uh, Waternet en Rijnland willen niet meewerken aan een bunkermuseum... omdat het, uh, die bunkers die geschikt daarvoor zijn... op het grondgebied liggen van Waternet en Rijland. En uh, geen uh, medewerking vanuit de gemeente Zandvoort zelf. Maar je zegt, die bunkers die liggen op het terrein van Waternet, zijn er zulke ontoegankelijke plekken? Of nee. Bij mij weten ze allemaal aan de kant van de weg, dus dat ja. mag het eigenlijk uh, le nee. letsel niet zijn. Nou, ja, toch wel, want uh, je hebt natuurlijk met het uh, Flora 2000 uh, natuurproject uh, te maken hier in, in Zandvoort en in omstreken. Ja. Dat betekent tussen de graspuntjes, uh, als je die wil omwaaien, daar toeverzimming voor willen verlenen. Oh, vandaar die 3000. Het hert in Duin die alles kaalvreten. Ja, inderdaad. En uh, dat betekent feitelijk dat die, uh, ja, die bunkers, die liggen zo dicht bij de weg, maar ja, goed, er moet een, een toegangspadje gemaakt worden van een beetje of twintig hooguit, vanaf de weg gezien. Ja. Een hek moet geplaatst worden. Nou, en, en dat brengt dus bezoekers uh, naar die bunker toe. En die bezoekers kunnen dus overlast veroorzaken aan het duingebied, aan de omwonenden. Nou, dat is een van de redenen waarom Waternet zegt, er, er uh, wij willen geen bunkermuseum terwijl ik niet zie waarom dat wel kan in Noordwijk-Nieuwoudt en, en Muiden, Den Haag. Daar ligt ze midden in de duinen. Daar wordt een hele, hele stuk natuurgebied toegankelijk gemaakt... om bezoekers van die bunkers te laten komen. Het is het Zandvoort... niet, um, verstandig om dan toch nog eens een keer om tafel te gaan zitten. Om toch nog eens een keer te zeggen van waarom daar wel en hier niet. Want het is, het is natuurlijk ook een hele historisch... Uh, ja, dit, dit is, het is cultureel dit is erfgoed. Dit is cultureel he? erfgoed. Ja, nou ja. De, de, de medewerking die de gemeente Zandvoort in het verleden heeft verleefd... Was uh, begin hoopgevend. En hoe verder het plannetje vorderde, hoe minder uh, medewerking wij kregen. Hoe komt dat, Engel, denk je? Ik denk dat het een. Uh, ja, toch. toch is een toeristengemeente. En uh, ik denk dat Zandvoort uh, ook een, een, een zwarte bladzijde heeft. En ik ben bang dat de gemeente Zandvoort niet aan die zwarte bladzijde herinnerd wil worden. Nou, 70 jaar na dato? Uh, de, ik denk het haast wel. Tot Als ik op... kijk naar Normandië, wat, uh, wat er aan, aan elke boer heeft, zo'n ding achter in zijn tuin. En die heeft er een museum van gemaakt. Uh, ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, goed, in, in Zandvoort ook, sterker nog. Ik, ik, ik, ik kan het nog beter vertellen. De gemeente Bloemendaal, de, de historische vereniging Bloemendaal, heeft overal in Bloemendaal... ...waar de belangrijke gebeurtenissen heeft plaatsgevonden... ...van de Tweede Wereldoorlog... ...hele mooie informatiepanelen neergezet... ...met foto's en met een duidelijke beschrijving... ...wat er heeft plaatsgevonden. Op de Lelylaan, waar de V1's werden afgeschoten... ...daar werden natuurlijk hele mooie informatiepanelen geplaatst... ...in de keren met de duinen... Er uh, werden hele mooie informatiepanelen neergezet. Overal eigenlijk in Bloemendaal... waar belangrijke dingen plaatsvonden in de Tweede Wereldoorlog... staan prachtige informatieborden. Nou ja, ja, wat Bloemendaal kan, kunnen wij natuurlijk ook. Hè? We het er is veel beter. een hele ja. politieke uh, aardverschuiving geweest. Ik zou, als ik jullie was, toch nog eens even met uh, de betreffende wethouder uh, gaan praten... en zeggen van, wat kunnen we hier aan doen natuurlijk. Hè? Ja, en misschien kan die zijn invloed aanwenden bij ja, Waternet. Ik denk dat ja. jullie gesteund worden door de ganse Zandvoortse bevolking. Ja, maar... Uh, uh, vorig jaar heeft een, uh, een bevriende bunkerploeg uh, ook uh, waternet uh, geïnformeerd en gepoogd een bunkerbuseum in zand te realiseren. En die uh, waternet heeft uh, gepoogd uh, uh, dat te ondermijnen door geen contact meer op te nemen met die uh, bunkerploeg. Dus het geeft al aan dat het, water het absoluut niet voor plan is om medewerking te verlenen aan een bunkermuseum in Zandvoort. Maar eh, ik heb begrepen dat er een, een landelijke groepering bezig is. 6 juni vindt er namelijk een landelijke bunkerdag plaats. Eh, Contact zoeken met dat soort mensen, heeft dat misschien zin? Dat dit via de provincie dan een keertje doorlaat druppelen, dat daar wat mee gebeurt? Uh, er is contact gezocht met Menno van Koenheijn Stichting. Ja, cool. dat, is een, dat is een landelijke stichting die zich bezighoudt met het cultureel erfgoed van de Tweede Wereldoorlog. Uh, ja, die, die heeft gedacht pogingen te ondernemen, oost uh, uh, ja warm te maken voor dit soort projecten tot nu toe heb die ploeg nog niks van gehoord. Nou, dat kan ik een sterke vertellen. Ik heb toevallig recentelijk... Uh, uit hoofden van mijn functie als... bestuurslid van het Genootse Baad contact gehad met iemand die namens de provincie Zuid-Holland en waarschijnlijk ook andere provincies... een lesproject aan het opstarten is... voor basisscholen. Over de Tweede Wereldoorlog. Over de bunkers. Waarom zou daar niks mee gedaan kunnen worden? Uh, ook ik ben benaderd door, uh, door zo'n uh, projectleider. We hebben dan... Uh, de, de, we hebben het over dezelfde persoon. We hebben het over dezelfde persoon. Inderdaad, en we hebben wel alle relevante informatie gegeven. die die man nodig had, natuurlijk. En die, ja, dat lesproject wordt op scholen weergegeven. En uh, die man was uh, uitermate geïnteresseerd in, in de jaren in Zand van 1941, 1942. En. Uh, uh, ja, hij probeert natuurlijk zoveel mogelijk informatie uh, te krijgen. En ik heb hem ook doorgewezen naar het genootschap Oud-Zandvoort. Omdat hij eigenlijk alle belangrijke uh, foto's en stukken papier heeft. Uit, en daar uh, is hij ook binnengekomen. Daar is hij ook uh, ja. toegeleid. En daar wordt hij ook verder uh, begeleid, hoop ik dan maar. Uh, uh, ja. Dat is al gebeurd. Ja. En, uh, maar goed, het geeft dus aan dat er uh, uh, vanuit Zandvoort zelf onderling met de, met de clubs wel goed zit. De, de samenwerking oh. is er wel. Ja. Alleen ga je dan een stapje hoger naar een gemeentelijk niveau of naar een provinciaal uh, niveau. Ja, dan, dan stopt het gewoon. Ik zou zeggen, blijf proberen. Kunnen we even terug naar de bunkers in Zandvoort? Veel dus, heel veel. Ja. Heel veel nog niet um, wel weten waar ze liggen... maar nog niet, zeg maar, ontdekt... Uh, zeg ik het zo goed? Ja, nou niet helemaal. Uh, de bunkers op de Kennenburg Golf zijn allemaal onderzocht door de Zandvoortse Bunkerploeg. Daar hebben wij de welwillende medewerking voor gelegen van de Kennenburg Golf Club. Uh, in in alle voorzieningen. Hoe waren dat er ook alweer in? Joh? Dat waren op de Kennenburg Golf 137 bunkers. Dat is uh, substantieel, als ik het zo mag noemen. Dat doen. is aardig veel. Ja. En, en, en waren dat van die kleintjes? Of? Dat waren uh, grote en kleintjes. Dat waren manschappenbunkers, dat waren kantinebunkers, dat waren uh, ontsmettingsbunkers. En uh, dat zijn bunkers, zeg maar, uh, in lengtes van, van, van 20 tot, uh, tot, uh, tot 7 meter, zeg maar. Onvoorstelbaar, hè? Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog de bunkers in de, in de duinen rondom Zandvoort zelf, natuurlijk. He. Ja. Lag er ook niet zo'n bunker waar nu die natuurbrug is gekomen? Ja, er waren... Uh, uh, het is ook een heel apart verhaaltje, feit waar de EcoDuct staat met ja. de Duurbrug. Daar hebben we totaal, uh, otte, waar de nu Duurbrug staat nu, hebben we drie bunkers gestaan. Eén gasontsmiddingsbunker, één manschappenbunker en één Tobroek. En, en die liggen er nog, begrijp één, ik. Sorry, dat to tobroek, dat is een uh, bunkertje waarin uh, een machinegeweer werd opgesteld om de vijand te bestrijken, zeg maar. Twee bunkers zijn gesloopt in behoefte van de EcoDuct. Mocht dat? Uh, Ken kennelijk. Uiteindelijk mag het wel, want ze zijn... Niet, uh, ze staan niet op de, op de lijst van uh, beschermde monumenten. Dus er mocht gesloopt worden. Alleen, er zaten wel vleermuizen in. Er Volgens mij beschermd. zijn die dingen wel beschermd. Ja, maar ze zijn wel gesloopt. En dat is allemaal in overleg gegaan met we de werkgroep, de vleermuizenwerkgroep in Halem. Uh, die heeft advies gegeven om één bunker uh, gereed te maken, in te stellen... als vleermuisbunker. Daar is een hele dure betonnen casco omheen gezet, erbovenop zit. wat ontzettend veel geld heeft gekost. Dat is ongelooflijk hoeveel tijd en hoeveel geld erin is... voor één bunkertje. Terwijl twee andere bunkers, die vol zaten met vleermuizen... gewoon weg gesloopt zijn. Uh, en er is bebording aangebracht natuurlijk bij die gesloopte bunkers... dat ze naar de andere kant moesten. Voor de vleermuizen. Voor de vleermuizen, ja. ja er staat nu een bordje. Ja, met, met er staat nu een bordje. Ja. Ja, die ene vleermuisbunker, zal ik hem zo maar even noemen... die is dus niet toegankelijk voor het publiek? Nee, het is niet toegankelijk. Ik zie het ziet er ook niet uit als een bunker. Het is gewoon een, een lelijke, vierkante, moderne, vierkante bak, zeg maar. Maar dat komt vanwege die behuizing die er omheen dat, is gezet? Daar die, die bunker, die betonnen casco, staat bovenop een bunker. Ja, ja. En ja, het is gewoon een heel lelijk gezicht, zeg maar. Ja. Wat maar... totaal niet in het Duinlandschap thuis hoort. Oké, okay, dus dat waren de drie, maar er is er nog maar één. En nu is het die is echt ingeript als, als vleermuisbunker. Overige bunkers op die helling, we praten nu over de Stokmansberg, want daar praten we in dit geval over... zijn geschikt gemaakt voor vleermuisbunkers... Uh, de meeste bunkers die geschikt zijn gemaakt voor vleermuisbunkers zijn ongeschikt voor vleermuizen. Omdat er te veel tocht is in die bunkers. Zeg maar. moet er moeten een bepaalde klimaat in die bunkers zijn. Een bepaalde temperatuur. En die bunkers die geschikt zijn gemaakt voor de vleermuisbunkers zijn niet geschikt voor de, uh, de vleermuizen ook veel geld ingestoken. Maar als je kijkt naar de vleermuis-tellingen in die bunkers, dan zijn er eigenlijk heel weinig vleermuizen geteld op de, op de omdat die bunkers gewoon niet geschikt voor zijn, zeg maar. Goh, wat jammer. Wat een verspilling van geld eigenlijk dan. Ja, ja inderdaad, ja. En, en, en jouw bunkermuseum kan dus niet gerealiseerd worden vanwege geld, want dat komt in de feite op neer. Ja en, ja. en natuur, en op een andere manier, als het economisch belang wel gediend wordt, blijkbaar, volgens de visie van anderen, kan dat weer wel gaan geregeld worden, complete nieuwe bunkers worden dan weer aangelegd, begrijp ik nu. Ja, in principe wel, ja. Het is, het is heel jammer, vind maar... het vind het erg triest. Het Mag het is... ik uh, nog even vragen dan naar een, een gerucht, het is echt een gerucht hoor, uh, dat er op de Zuidboulevard uh, onder een van de huizen ook nog een bunker zou zijn, vertelde mij iemand nog niet zo lang geleden. Nou er staat, ja, op de Zuidboulevard staat onder het huis een, een, een bunker, zoals deed dan. Dat klopt, dus onder klopt. een huis. Dat klopt, onder een huis, ja. Maar ook op de Kennenbeweg. Er zit ook een bunker uh, ja, een, onder een, een huis. Een hele zware uh, verbindingsbunker. bomvrij, een st bunker hè. Er zijn muren van meer dan drie meter dik, zeg maar. En de uh, bewoners weten dat? In uh, eerste instantie wisten de bewoners het niet. Tijdens het uh, aanleggen van de tuin kwam die bunker tevoorschijn. En die hebben ze nou ingericht als, als uh, opslagplaats, zoals het heet dan. Voor zichzelf? Voor zichzelf, ja. Ik denk dat ik ook eens even in de tuin ga kijken. Ik bedoel, een extra kelder. Ja, wie zal het zeggen? Ja, een leuke ja. wijnkelder. Maar, maar die op de Zuidboulevard, is dat helemaal aan het eind? Helemaal aan het einde. Uh, vroeger was natuurlijk de hele Zuidboulevard gesloopt, zoals het heet dan. Ja. Er stonden nog uh, drie huizen uh, tijdens de ondruk staan. En uh, het, het middelste huis, want er is ondertussen één huis gesloopt natuurlijk... Uh, ligt onder het huis een bunker, zeg maar. En die is... Uh, geschikt gemaakt als woonruimte, zoals dat heet. En die wordt ook gebruikt als woonruimte in de toekomst. Ja, daar kun je helaas dan ook geen museum mee maken. Nee, nee, nee, nee, nee. nee? helaas. Jammer. Maar er zijn dus nog heel veel bunkers die... Uh, jullie weten wel waar ze zijn, maar ze zijn nog niet uh, bekeken. Uh, nou, het, het wordt wel lastig, hè, want de, in Zandvoort in, in heb je natuurlijk... Uh, een aantal plekken waar nog de bunkers liggen, zeg maar... waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Deels ook omdat de Zandse bunkerploeg uh, heel erg uh, uitgedund is. De hier, hier komt de oproep. Doe hier maar. Komen, hier komen eigenlijk de mensen. Hè. Wij zoeken <lacht> mensen eigenlijk ja, die, die, ja, die willen graven. Uh, is s avonds natuurlijk. Hè. Dat hebben we altijd s'avonds gedaan. Of met toestemming. Dan wordt het overdag gedaan. Om de bunkerploeg te versterken. Tevens zoeken wij mensen die de website van de Sanfense bunkerploeg willen onderhouden. En willen verbeteren. Want op dit moment doe ik zowel de bunkerploeg in mijn, in mijn eentje en de website in mijn eentje. Maar een lastig, en, eigenlijk, en eigenlijk wordt dat te veel. Dus ik ja. zoek ook mensen die de website willen helpen, verbeteren, onderhouden. En mensen die de bunkerploeg willen versterken. Ja, misschien eens een keer op, op schrift stellen. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, want de bunkers van, op Zandvoort zijn gedeeld, dat ik me door de heer Harf, maar eh, eigenlijk het grootste gedeelte niet, denk ik. Nee, de, de, meest, de meeste bunkers in Zandvoort, die zijn eh, na de oorlog door de BFV op kaart gezet. Nou, de BFV maakte na de oorlog natuurlijk... Eh, Wat was dan, de BFV? De BFV is Bureau in Registratie Verdedigingswerken. Die werd opgericht door de Nederlandse staat om alle bunkers in kaart te zetten. Die kaarten kun je vinden in het Nationaal Archief in Den Haag. Die kun je opvragen of je kan kopiëren of downloaden, tegen betaling van de 1 euro per kaart. Zijn ze compleet? Ze Zijn helemaal compleet, maar niet correct. Een groot aantal bunkers zijn natuurlijk in 1947, 1948 opgemeten. Door de zandverstuiving toen de tijd zijn een heleboel bunkers verdwenen. Dus ook niet opgemeten. En die bunkers juist, die proberen wij natuurlijk te herontdekken, te fotograferen en eten in GPS te plaatsen, zodat wij ze na dan kunnen bezoeken opnieuw. Um, dus het blijft altijd een verrassing, Zandvoort, met zijn bunkers. Ook omdat Zandvoort natuurlijk een natuurgebied is... waardoor heel weinig bezoekers in die duinen kwamen om die bunkers te onderzoeken, zeg maar. Ja, er lagen ook veel mijnen omheen natuurlijk. Ja, uiteraard lagen veel mijnen. De, de, de restanten van die mijnen vind je heet de dagen nog in Zandvoortse duinen. Als ik even kijk naar de Noordboulevard... bij Riesbad, aan de overkant van Riespad, in de duinen... achter het teluut van de Zeereep... Daar vindt men nog steeds uh, ontstekers van de tellermijnen. Daar vindt men nog steeds uh, mortiergenaten. Ja, een tellermijn, ter verduidelijking, is een antitankmijn? Ja, een antitankmijn. Die werden opgeblazen. Dankjewel, Ari. En de ontstekers, die werden, gebruikt, uh, die werden op de antitankmijnen geschroefd. zodat je die ontsteker aanraakte en de vloot de, ding de lucht in. Nee, die ontstekers liggen nog steeds in de duinen. Waarom worden die niet weggehaald, dan? Als jullie dat zo duidelijk weten. Uh, nou, dat is het probleem een beetje. Het is wel bekend bij de en bij de politie en bij Waternet en bij allerlei instanties. Alleen, dat hele duin moet gesaneerd worden. En dan praat je gauw over een kilometer bij een kilometer... En dat kost geld. En zolang niemand daar komt lopen. En zolang niemand eh, die munitie ophaalt. En zolang er niks gebeurt. Ja, doet dat, men niks. Dat is dus het hele punt. Um, zolang er niks gebeurt, doet men niks. Maar nee. als er wel wat gebeurt. Maar dan is het ook meteen helemaal fout. Als er ja. wel wat gebeurt. En als er mensen lopen. Dan pas wordt. Dan gaat er... men ingrijpen. En er hebben een uh, aantal artikelen in de kranten gestaan daarover. En uh, ja, de media. Weten vanaf, zeg maar. De gemeente weet er vanaf en Waternet weten vanaf en PWN weten vanaf. Eigenlijk iedereen. Alleen uh, men doet niets. Maar die munitie is gewoon gevaarlijk, begrijp je? Levensgevaarlijk. Het is 70 jaar. Dat is uh, heel instabiel, denk ik. Heel instabiel en ja het, het is, ja, het is gelukkig een gebied waar weinig mensen komen. Heel weinig, gelukkig omdat het achter de zeereep ligt, natuurlijk. Maar weinig ja. betekent dat er wel mensen komen. Ja, want er lopen wandelpaden door de mensen die uh, wandelen daar. Hey, die die langs de. Hey, je moet je voorstellen, vakantiehuisjes, zeg maar. Ja. op het strand. En die mensen gaan uh, wandelen met ons. Nou, op het strand zijn ze uitgekeken. Dan gaan ze achter de zeereep wandelen. Ja. Nou, en daar vind je dan uh, al die, uh, die scherpe munitie allemaal is Het minste uh, wat je zou kunnen doen is een bord plaatsen. Ik, ik weet foto's voor mijn geesten halen met Minen Gevaar. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja ik nog, er staat de, de in de jaren 60-70 in, in de duinen bij Noordwijk stonden bordjes pas, pas op explosiegevaar niet betreden. Ja. Nou ja, voor dat soort bordjes zou je het wel als... als ja, waarschuwing neer kunnen zetten. Ja. Maar eigenlijk de goede manier is natuurlijk om dat hele gebied te saneren. En Meen de politie eens. op te ruimen. Dat is de juiste ja, manier. Correct. Zouden... Maar dat gebeurt gewoon niet. Dat kost geld. Wij zouden nog uren door kunnen praten over het hele verhaal. Maar ik denk misschien, het is bijna uh, tijd. Tijd voor jullie om eens een keer weer een flinke stunt uh, uit te halen. En de, en de publiciteit te zoeken, toch? Dat zou wel zijn. Ja, absoluut. Ik uh, suggereer niks, want dan krijg ik het op mijn dak. Oh, ik, ik denk dat. Dat, dat, ja, ik denk dat wij nog wel contact hebben, denk ik. Uit hoofden van een andere functie. Ja. <laughs> ja, want het is in ieder geval... Uh, het, het is cultuur, het is historisch, het is erfgoed. Absoluut. Ja, we zijn uh, positief en we blijven doorgaan. Hoe je bent of hoe je het keert, het is echt cultureel erfgoed. Ja, absoluut. Ja. Nou, dan hopen we dat je oproep in ieder geval een aantal mensen nu denkt. Ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Met wie kunnen ze dan contact opnemen? Nou, ze kunnen met mij contact opnemen. Mogen we je mobiele nummer noemen? Ja hoor. Dat is 06 371 724. 27. Ja, dat is correct. Oké. Okay, nou, en heb je bel... nog een website ook natuurlijk Ja, uiteraard. We hebben een website. Dat heet uh, www.sandvoortsebunkerploeg.nl Daar staat ook ons telefoonnummer op en ons e-mailadres. Dus mensen die geïnteresseerd zijn om het verbeteren van de website die mogen zich aanmelden. Want wij zoeken mensen die echt uh, een beetje thuis zijn in het maken van de website. En mensen die willen graven. En mensen die willen helpen graven de bunkers bloot te leggen. Ik zou zeggen, kom in grote getalen. Engels, succes en Dank voor je aanwezigheid. Dank je wel. Wij um, hebben Red Sails in the Sunset. En dat heeft te maken met dat er eerst iemand anders gevraagd... maar het is wel heel erg leuk vooruit. Die duinen ja, hebben ja, natuurlijk oh, ook yes. topje van de duinen staan... <laughs> zien ook de Red Sails in the Sunset. Oké. Okay. Hmm. than in you. staat open. Goed, dan uh, is het voor ons tijd om uh, de volgende dames welkom te heten. Uh, ik zie hier in het script alleenzaam Manon Opdam. Dat is die, welkom. En uh, ik zal zometeen vragen of jullie uh, jezelf even willen voorstellen. Het gaat in de serie Nieuwe Ondernemen, de Beauty Beach Club Zandvoort. Maar er zitten hier drie Hele mooie dames. Mag ik even weten wie er nog meer bij zit? Um, ik ben uh, Vicky Rutsch van Vicky Rutsch Massage en ik uh, verzorg uh, ontspanningsmassages en ik doe evenementen en kindermassages sinds kort ook. En nog een mevrouw. Ik ben Liliana, ik doe spray tanning, tandenbeleken, brow styling en paranormaal consulten. Ik vind het fantastisch, het want we hebben het net uh, ja, er even <laughs> over gehad. Het is uh, op de Burgemeester Engelbedstraat. Het is het pandje wat um, daarvoor een, een tenningstudio had, maar het heel lang leeg ja, heeft gestaan. Zonnestudio. Ja. En nu zitten jullie er, maar ik heb inmiddels begrepen dat er heel veel um, disciplines daar zitten. Klopt ja, dat? Klopt. Ja. Vertel eens. Uh, de opzet is dat uh, de ruimtes die vroeger gebruikt werden voor de zonnebanken... Ja, die, al die cabines. Ja, achtige. die cabines die verhuren wij aan, uh, aan zelfstandige mensen... die iets met beauty doen. Beauty, health of wellness. Dus wij hebben inmiddels... Uh, al 18 mensen die bij ons werken. Zoveel al. Ja. Waren er ook 18 uh, cabines eigenlijk? Nee, nee, want het is mogelijk om, uh, om part time Oh, op die toeren. manier. Ja. ja. Dus dat je zegt, ik doe het bijvoorbeeld op uh, nee, maandag en in dinsdag. Zaterdag zeg maar, van 2 tot 4. En uh, op de andere dagen wordt uh, ruimte aan iemand anders vindt. En, en die 18 mensen hebben die dan allemaal verschillende ja. uh, uh, zoals? Uh, zoals uh, reiki hebben we. We hebben iemand die doet panic healing. We hebben iemand die Doet spray tanning. We hebben een kapper in huis. Masseuzes. Ja, uh, Nagelstilistus. Iemand die uh, wimperstyling doet. Dus heel, wat heel spannend veel. allemaal. Ja, Ja, ja nee, ik, uh, ik had net al even aangegeven dat elke keer als ik er langs rijd, ik mij dus afvroeg van wat spannend, wie zit daar nu in. Maar dat voor mij niet helemaal duidelijk ja, was. Nou, maar... we hebben helemaal niks met de oude eigenaar te maken. Het uh, pand kwam te huur. En uh, daar zijn we op ingesprongen. Het is lekker groot, denk ik. Het is heel groot. Hoe dan zo met al die het cabines? Het is uh, 200 vierkante meter. Zo. En die 204 vierkante meters worden allemaal benut voor inlijke en uiterlijke schoonheid. Maar stel je nou voor dat ik daar naartoe zou willen? Hoe kan ik nou vinden wat er ja, te doen is? stel je dat is voor. Er ja. stel, er is sowieso hangen er posters uh, achter de ramen... waarop staat wat we allemaal hebben. En binnen hebben we ook een hele mooie flyer voor iedereen. Heb je, je ook een staat. website? Heb je dat van tevoren kunnen een, bekijken? een website, ja. ja een Facebookpagina. Een Facebookpagina van Beach Club Zandvoort. Zo. Dus uh, we doen heel veel uh, ja, online aan reclames. En we hebben nu in de voor de fashion weekend hebben we een kortingsbon in de goodie bag zitten. Een kortingsbon van 2,50 uh, op de zonnebank. En dat is het, Fashion Weekend. Wanneer is dat? Dat is nu. Oh, oh sorry. <laughs> heb je weer even gemist? Ja. Dat is je jammer. In. Heb, ja, dat heb ik weer even History gemist. Vandaan. Het is oké. Okay. Ja. Ja, nee, dat is mij totaal even ontschoten. Dan. Ah, je bent niet de enige trouwens hoor. Ik wist het ook niet. Oké. Okay. Ja. En dat, uh, wat, wat zijn dan de evenementen die uh, specifiek zijn voor dit weekend bij jullie? Uh, we hebben, zondag doen we ook mee met de uh, Moederdagbrunch. Daar zit ook een flyer in, uh, een kortingsbon in de, in de brunchbox die men kan kopen voor 5 euro. En we staan met een kraam. En we staan met een hele leuke kraam op het kerkplein. De zeventiende. Uh, de, de tiende? Dat is de, de moederdagbrunch. Ja, de moederdagbrunch. Oh, de nationaalbrunch. Ja, die, de die is pas de week daarna de ja, die Met de braderie uit. hebben we geen kraam. We hebben, met moederdag hebben we een kraam. Ja, ja. ik raak die in de war. Ik denk wel Ja, we ja kraam. ja ja ja ook weer aan de gang. Ja. Ja. Hey, dit is dus typisch iets... Uh, ja, je wilt niet <laughs> weten. Dit worden, hopen we, de speelmoederdag cadeautjes. Hopen jullie dat allemaal? Dat ja. moeders dus... Uh, ja. Wat leuk. Ik, ja, ik zie hier inderdaad een ongelooflijke hoeveelheid. Het is... Jullie zeggen een voor innerlijke en uiterlijke schoonheid. Ja, ja. ja is dat? vandaar dat we ook rijki hebben. Dat is echt voor de innerlijke schoonheid. En wie bepaalt uh, wie er uh, past in dat potje? Dat bepaal ik. Oké, okay. is ja. het moeilijk? Vertel eens, hoe ging het? Het is in zoverre moeilijk. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat dingen op je pad komen. En uh, we hebben nu een hele leuke club met mensen... En ja, dat is eigenlijk een, een stukje geluk wat je moet hebben. Ja, want het moet natuurlijk ook klikken. Ja, het moet klikken. Je moet en, natuurlijk uh... niet een uh, gespannen situatie hebben, ja. omdat er uh, toch... Ja, maar het zijn allemaal zelfstandige ondernemers en die doen het ook voor zichzelf. Ik denk dat dat ook uh, beter werkt dan als je personeel in dienst neemt. Want er zitten dus twee uh, zelfstandige ondernemers dus naast uh, ja. je... De reiki, vertel, wat is uh, uh, massage? Uh, nou ja, ik uh, doe de ontspanningsmassage en sportmassage en sinds kort ook uh, kindermassage. Voor kinderen van de leeftijd uh, tussen 5 en 15 jaar. En uh, nou ja, dat is wat ik op de zaterdag uh, doe. Van 10 tot 4. Is daar veel animo voor? Kindermassage? Nou, nou ja, ik ben 21 maart uh, ben ik begonnen. En ik moet zeggen dat het eigenlijk heel goed gaat. En uh, ja? kindermassage, dat is uh, vrij uniek. Ja. En dat, uh, maar er is wel heel veel vraag naar. En het, uh, ja, dat uh, valt me heel erg mee. En ik vind het ook heel om te doen, dus, uh... En wat is het doel ervan? Gewoon pure ontspanning? Uh... Ja, bij volwassenen is het inderdaad pure ontspanning. Zeg maar. En voor kinderen uh, kan het heel erg helpen met concentratieproblemen. Kinderen met ADHD, ADD die heel druk zijn en het moeilijk vinden... om even tot rust te komen en de dingen los te laten. Uh, kan dat heel erg helpen. Is, ja. Wordt dit doorverwezen of moet je dit zelf doen als ouder? Um, nu moet je het tenminste voor zover. Ik weet nog zelf doen. Ik uh, ben me nog in aan het verdiepen zeg maar, hoe je dat voor elkaar zou krijgen... dat we inderdaad doorverwezen zouden kunnen worden. Maar het is nog zo nieuw dat dat... Uh, ja, dat er nu nog geen sprake van is. Nee, het is nee. nog even goed die van het nee. ziekenhuis uit. Nee. Nee. nee, En de andere ondernemer? Moet deze? Ja Moet hoor, die maar jou, die Ik is goed. stereo, stereo man. Okay. Ja, helemaal geweldig. <laughs> Ja, vraag het maar. Ik heb, de, tenning? Ja, spraytenning. Spray spray uh, Leg eens uit, wat is Spray spraytanning spray is uh, bruin worden zonder zon. Dus uh, door middel van een. Uh, Verven. Met verf? Ja, ja kleurstof. Die, die uh, op je huid wordt uh, uh, gespreid, uiteraard. En dat uh, heb je verschillende kleurtjes. En dan kan je van top tot teen ben je bruin in een wip. Dus ongeveer een kwartiertje. Ik bedoel, je komt er wit en dan ga je naar binnen. En je en komt er helemaal oh, zo bruin naar buiten. Je je gedaan, en er zijn je zelf bepalen je het, natuurlijke stoffen. Het is geen televisie. Ik kan alleen is maar vertalen ja, ja, dat, dat het heel mooi is. We ja. ja. zijn gewoon uit suikerbied, dus op natuurlijke basis. Ja. Dus het is helemaal niet schadelijk, niet chemisch of wat dan ook. En je, het vervaagt mezelf weer uh, na een, uh, een dag of tien. Dus je zegt: nou, ik heb van het weekend een feest, een optreden of een bruiloft. Uh, ik wil er helemaal mooi uitzien. In. Of ik wil naar het strand, zoals volgende week. Ik ben nog winterwit. Dan uh, spring maar in mijn spreekcentrum. Spree maar beschermt het ook <laughs> tegen de zonnestralen? Nee. Het is gewoon echt een laagje. En je wordt bruin. Door de spray heen. Dus als je nu helemaal mooi bruin gespoten bent mm -hmm. en je gaat bijvoorbeeld nu op het terrasje pikken ofzo. En lekker in het zonnetje op dan word je gewoon dus door uh, de spreten heen gewoon bruin. Natuurlijk bruin. Kan dus. dus dan heb je gewoon dubbel geluk. Ja. Je bent el, el, el bruin en je wordt nog een bruin. <lacht> Wat, wat ik altijd het idee heb, als je dat uh, doet zonder zon... dat er allerlei, dat, als ik het zelf zou doen... denk ik altijd een vlek hier en een vlek daar. En is dat met spray tanning, uh, anders? Nee, dat, die, die technologie is allemaal zo verbeterd... dat inderdaad het vlekken of waar men nog voor vreest het oranje worden. dat is uh, niet van deze tijd. Nee. Ja, het wordt door de huid opgenomen, begrijp ik. Want als je ja. onder de douche staat, dan is het er niet af. Nee, nee, nee. nee, nee. Later, Je was het van er na een week. Het zit er nog op. Ja. Het, het vervaagt vanzelf. <laughs> dus het is niet zo dat je uh, na één keer eraf was. Zeg maar, je bent gewoon na één spreet en beurt ben je echt gewoon vakantiebruin. Dus of je een weekje op vakantie. En hoe lang duurt het voordat het vervaagt? Nou, zeven uh, dagen tot tien dagen. Oké. Okay. Dat is maar net hoe vaak. Uh, in het water ligt. Ja, ik, ja. Euh, spannend hoor. Ja, ik heb een week gezellig uh, ja, Dat heeft ook al ja, wat. Uh, moederdag cadeautjes. Ja, ja, ja, ja. Heel erg leuk Ik kan het niet meer voorstellen. Ja. En uh, dat, dat is dus, um, zeg maar, één keer de innerlijke schoonheid en één keer de uiterlijke schoonheid. De, vandaar deze twee dames mee. Van nee, heren, dat waren de enige was dames die, die uh, hadden. Ja. ja, want jullie zijn natuurlijk nu open. Op ja, de we de zijn op zaterdag open ja Het is uh, heel spannend. Nou, ik zou zeggen van uh, heel Zandvoort uh, komt nu natuurlijk ja, uh, bij jullie om het te kijken. Ik heb misschien een heel leuk idee. Ik heb een aantal kortingsbonden meegenomen. En misschien is het wel een leuk idee um, voor de luisteraars uh, die dit horen en interesse hebben. Die dan bij mij aan de balie een kortingskaart kunnen komen ophalen. En dan moeten ze er even bij zeggen dat ze een luisteraar zijn ja. van CFM uiteraard. Ja. Ja. En dat, en, en dat ze ook ja. een trouwe luisteraar zijn zijn natuurlijk. Anders krijgen ze ook ja, geen, geen kortingkaart. Ik vind het een fantastisch idee. Ja, ja Helemaal leuk. Ja. Dus uh, dames en heren, natuurlijk heb ik begrepen. Arie wil ook wel langskomen. Op naar de balie. En wij gaan uh, kijken wat in, Maar we wensen jullie in ieder geval heel veel succes. Dank je wel. Ja? Ja. Oké. Okay. We gaan nu wij, naar de muziek weer. Uh, ja, wij gaan naar de muziek. En het zal u niet verbazen: Gerry heeft de muziek uitgekozen. Ja, ja. En ze heeft Pretty, Wim Pretty Woman van Roy Orbison nou, dat is uitgekozen. Heel toepasselijk. Ja. <lacht> Symbol